1 uur. Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het dodental van de zelfmoordaanslag op een hotel in de Somalische hoofdstad Mogadishu is opgelopen naar 25. Dat heeft de Somalische regering bekendgemaakt. De aanslag werd gistermiddag rond lunchtijd gepleegd op een hotel in het centrum van de stad. Er zijn berichten dat een Nederlandse vrouw een van de daders is... maar het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag kan het niet bevestigen... Onder de doden zijn twee parlementsleden en enkele werknemers van de Somalische premier. Een externe adviseur die de ICT-problemen bij de Nationale Politie moest oplossen... heeft voor twee jaar werk 1,3 miljoen euro gekregen. Drie keer de balken en de norm, dat schrijft NRC Handelsblad. Het ministerie van Justitie en Veiligheid zegt in een reactie... dat er bij de Nationale Politie sprake was van een uitzonderlijke situatie... waarbij de snelle inzet van een deskundige ICT-consultant noodzakelijk was... Het heeft geleid tot de gewenste verbeteringen. De rebellen in Jemen hebben oud-president Hadi vrijgelaten. Dat zou zijn gebeurd onder grote internationale druk. De opstandelingen hielden Hadi vast in zijn ambtswoning... en gaat nu naar het buitenland voor een medische behandeling. Oud-president Hadi zat sinds vorige maand vast... nadat de rebellen een staatsgreep hadden gepleegd. Het Achterhoeksmuseum 1940-1945 heeft vanochtend een bom op de stoep gevonden... En er ontstond geen paniek omdat de museumdirecteur het projectiel meteen herkende als een ongevaarlijke oefenbom uit de Tweede Wereldoorlog. Die werd door de Duitsers gebruikt voor de training van piloten. Volgens de directeur van het museum in het Gelderse Hengelo is de bom in goede staat. De vinder wist volgens hem dat hij niet gevaarlijk was. Het museum zal de oefenbom opknappen en een plek geven in het museum. Het weer, buien trekken van oost naar west. Een enkele met onweer of hagel. Tussendoor af en toe zon en er staat een matige westelijke wind. Het wordt 5 tot 7 graden. In de loop van de avond droog met opklaringen. Vannacht gaat het vriezen met in het oosten mogelijke mistbank. Morgen vrijwel droog en flink wat zon. En dan wordt het 7 graden. Dit was het en ooit. DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen aangekondigde snelheidscontroles... maar dat betekent niet dat er geen snelheidscontroles zijn.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 Het is vandaag dinsdag 17 februari 2015. De volgende artiest, die had vorig jaar nog een musical... geproduceerd door Albert Verlinde Entertainment. Met onder andere Tom, Tony Neef moet ik zeggen en Mariska van Kols. En de regie was in handen van Eddie Habbema. En het script kwam van Pieter van der Waterbeem. Het was de musical uh, van Zonneveld. We hebben het over Wim Zonneveld natuurlijk, geboren in Utrecht...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 Dan laat ik u genieten van Willem Paarop. Dat is natuurlijk het synoniem van Wim Zonneveld. Met Daar is de Orgelman. Een hit uit 1954 alweer. Daar is de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 Gaat je voor de mijn om en een het eraf, middelbare dame. Of komen u in moeilijkheid aan thuis? Daar voor hoe bestaat het waterverf bijt u dat. Bent ook een orgomaan, is maar een De politiek is waterverf. Daar doe ik niet aan mee. Je start je eigen in het verderf, je zaak in de brein. En is er soms eens hebel of je lellen zegt dan maar. Ach, niet de breiniger alleen En het is voor elkaar. Daar is nog. It was.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 Allemaal echt met iets in je hand. Toen die vreselijke drunk van op het zand. Waar zat jij toen het schip is gestrand? Waar zat jij toen het schip is gestrand? Waar zat jij toen het schip is gestrand? U hoort de muziek van het cocktailtrio. Het Waar zat jij toen het schip is gestrand? En ook hoor u nog Willy Alberti met Waar ben je? En de volgende artiest kreeg in juli 2011 een ernstig hartinfarct... waardoor hij werd opgenomen in het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven. En aan de dotterbehandeling werd hij op 22 juli 2011 overgebracht... naar het Sint-Jans-Gasthuis in Weert, waar hij een dag later op 94-jarige leeftijd overleed. En 100 mensen brachten hem de laatste groet... in het Telstar Studios in Weert. En in Heesen is hij gecremeerd. We hebben het over Johannes Andreas Hoes... Beter bekend Johnny Hoes, geboren in Rotterdam op 19 april 1917. En overleden in Weert op 23 juli 2011. Nederlandse zanger, producer, componist en tekstschrijver. En u hoort hem nu met Kruispunt Vrij. En dat doet hij samen met de Zwarte Zes. Kruis, Kruis, Kruispunt Kom, Kop, Kop, Kop en Lieve veepen, minuten, te laten thuis.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 met z'n zessen meer dan duizend pond rachter hing een caravan, de roppe plastic boot Het wagentje lag bijna op de grond Op een kruispunt van mijn lekke wand, Men schreeuwde moord en brand Kruis, kruis, kruispunt vrij Kom, kom, kom erbij Lieve vijf minuten later thuis, dan tien minuten eerder in het ziekenhuis. Huis.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 Chinezen. In Zweden daar vind je een Zweed, maar Texas zal Texas niet wezen, wanneer daar geen cowboy meer is. En ons mocht komen. Yeah you. Sint-Claire met sluitende deuren. Ik heb nog een leuk verhaaltje over Bonnie Sint-Claire. Op 17 januari 2007, misschien dat u zich dat nog kunt herinneren, nam Bonnie Sint-Claire deel aan de nationale IQ-test. Georganiseerd en op televisie uitgezonden door de omroep BNN. En volgens de test had ze een IQ van 52. En uh, Bonnie Sint-Claire beweerde enkele dagen later dat de stemkast waarmee ze de antwoorden invulde kapot was. Maar volgens de redactie van het programma... functioneert het kastje echt prima. Maar was ze vaak te laat met het indrukken van het juiste antwoord... op 23 januari maakten ze bekend... nog een IQ-test te willen doen om het eerste te weerleggen. En hoe dat afgelopen is, hè? Ik weet het eigenlijk niet, ik heb het toen niet gevolgd, maar... die op 17 januari hebben we zeker allemaal gevolgd. En voor Boris Sinclair hoorden hoorde u de zingende zwervers met Cowboy. U luistert nog steeds naar Zandvoort uit Zandvoort. Iedere dinsdagochtend tussen 11 en 12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 Vele, vele jaren. Het was zijn werk, zo had hij steeds gedacht. Verdriet, wat hij in haar ogen zag, terwijl hij haar kuste, luisterde hij zacht. Een laatste kus.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 Waarom hebben je blauwe ogen Ik was verliefd en hield zo veel van jou. Het was zo mooi, je voelde me even trouw. Maar op een dag kwam ik terug van zee. Je was niet thuis. Stromen nu vervlogen, blauwe ogen, bleven mij niet trouw. Zwierp ik op zee, dan dacht ik steeds aan jou. Je zweef zo vaak, een jonge kon toch Zo'n brief. Van jou ga's steeds weer. En Jantjes met blauwe ogen. En daarvoor Jan Boezeroen met Hey Hey, kijk daar eens. Zie je, we hebben ze voor de volgende dame. Is geboren als Hendrika Elisabeth Jansen. Geboren in Amsterdam op 8 oktober 1924. Is een Nederlandse zangeres. En ze is beter bekend onder artiesten namen Zwarte Rieke. En heeft als bijnaam de Jordaan-prinses. Janssen Jansen werd geboren in de buurt van de Jordaan. Als dochter van een vishandelaar. En ze is de jongere zus van Maria Janssen, beter bekend als Maria Zamora. En als jong meisje viel Rika in de Gelderse Kanet. En hield haar tyfus en de ziekte van wijl aan over. Dit ziekenhuis verloor zijn haren. Maar later groeide die weer aan. En vanwege de kleur daarvan kreeg ze de bijnaam Zwarte Riek. En u hoort er nu met alle apies in de artis. Alla!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 Randy voepijt licht hem maan, Hoor mijn hart onstuimig slaan. Ik ben nerveus. Kom jij heus? Denk er aan. De De volle man En voel pas goed Mijn schat Hoeveel ik val Waren de Limburgse zusjes met beide soldaten. En ook hoor je nog Eddie Christiani met rendez bij het licht. De volgende formatie zijn de Havenzangers. Een Nederlands volks- en feestmuziekband uit de stad Apeldoor. Ze werden opgericht in 1977 en afhankelijk waren ze gespecialiseerd in avond hollandse zeemansliederen. En ze hebben een, een gouden muziekcenter gekregen voor het Strand Stil en Verlaten. En ook een Edison voor het album Ter Land, Ter Zee en in het café. En ook negen gouden platen en zeven platinaplaten. En sinds april 2003, tijdens is een lientjesregen... zijn Henk Pliket en Willem Mulder, ridder in de orde van Oranje Nassau. En u hoort ze nu met Toosje van de Veerpond. Oftewel de havenzangers. Ik weet een plekje dat ligt aan de oever van de Maas. Daar kun je Toosje op. Zij heeft haar werk als dochter van de veerbaas. Als ik haar zie, voel ik mijn hart zo slaan. Mijn toosje lief met jouw nog. Ik wil met jou op de veerbom gaan varen als man en vrouw, mijn hele leven lang, op zekere dag vertel. ja.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 We ...grote hits uit de goede oude tijd. Zie je, hebben Zandvoort, dit was Zandvoort uit Zandvoort. Uiteraard volgende week dinsdag ben ik er weer... ...en dan neem ik u weer opnieuw mee op reis terug in de tijd... Naar ...de jaren 30, 40, 50, 60 en natuurlijk de jaren 70... ...met alleen maar mooie oud-Hollandstalige muziek. En als u nou denkt, ik heb een stukje gemist... ...of ik wil het nogmaals beluisteren... ...aanstaande zaterdag... Tussen 1 en 2 in de middag wordt het programma nogmaals herhaald. Dit was Zandvoort uit Zandvoort. Nog een paar stukjes muziek tot aan het nieuws. Misschien nog de straatzangers, maar eerst die Piet, Adele en Leen. En dat zal je kind maar wezen. Ik wens je nog een fijne week en misschien tot volgende week. Tot ziens! Hey jeugd van Nederland, denk nou niet dat je leer lekkertjes bent. Als je je eigen in de spiegel ziet, dan moet je toch erkennen. Het zal je kind maar wezen, ja, ja, ja, ja. Het zal je kind maar wezen. Yeah. Je doet maar wat je wenst, met. Ik vind zo'n juffrouw een doorkijkblous. Een zegen voor de mensheid. Maar het zal je kind maar wezen. Ja, yeah, yeah, yeah, yeah. Het zal je kind maar wezen. Ja, yeah, yeah, yeah, yeah. Het zal je kind maar wezen. Ja, yeah, yeah, yeah, yeah. Het zal je kind maar wezen. Yeah, yeah, yeah, yeah.